Van 12 uur. Jeroen van Kamp met het CNW-journaal. De Britse premier Cameron denkt dat een vertrek van Griekenland uit de eurozone onvermijdelijk wordt als de Grieken zondag tegen het hervormingspakket stemmen. Bij nee ontstaat een groot probleem, zei Cameron tegen de BBC. De Britse premier houdt hoop op een akkoord tussen Europa en Athene. De crisis vraagt volgens hem ook om een flexibele opstelling van de eurogroep en de geldschieters. De Europese beurzen openden vanmorgen flink lager door de crisis in Griekenland. De AEX begon aan de handelsdag met een verlies van ruim 4 Daarna ging het iets beter. De overige Europese beurzen leverden tussen de 3,3 en de 3,7 in.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 Werk is een maatschappelijke plicht en geen vrije keuze, vinden veel volwassenen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek deed onderzoek naar het arbeidsethos van Nederlanders. Twee derde van de ondervraagden vindt dat je pas kunt doen wat je zin in hebt als je je plicht hebt gedaan. Toch vinden de meeste mensen dat er belangrijkere zaken in het leven zijn dan werken. Het arbeidsethos is sterker bij ouderen, laagopgeleiden en mannen. En minder sterk bij jongeren, hoger opgeleide en vrouwen, zegt het CBS. Vanaf morgen is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het RIVM en het KNMI hebben dat besloten omdat het later deze week erg warm gaat worden. Iedereen wordt met het plan gewaarschuwd extra op te letten op kwetsbare mensen. Vooral ouderen en chronisch zieken hebben last van de hitte. Bezoekers van evenementen zoals het WK Beachvolleybal of de start van de Tour de France wordt aangeraden om extra water mee te nemen en zoveel mogelijk in de schaduw te gestaan.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 Op de A27 van Utrecht naar Gorkum dan staat tussen Hagestein en Lexmond 5 kilometer door een kapotte vrachtwagen. Daardoor zijn bij Lexmond twee rijstroken dicht. En op de A44 Amsterdam richting Den Haag staat voor naar 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.